De Indiaanse politie twijfelt aan het verhaal. Onder meer omdat de man pas na 26 uur alarm sloeg. Vannacht gaat de zomertijd weer in. Straks om twee uur wordt de klok in heel Europa een uur vooruitgezet. Daardoor is het de komende tijd ochtends langer donker... en de komende maanden s'avonds langer licht. De zomertijd eindigt in het laatste weekend van oktober. Dan gaat de klok weer een uur terug. Het weer vannacht op veel plaatsen mistig, bij een graad of vier. In de ochtend lost de mist op en daarna wordt het zonnig met wat sluierbewolking...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 Het libido van een man kan je afleiden van zijn uiterlijk. Waar of niet waar? En Dat is wel een beetje waar. Is dat waar? Ja, dat is wel een beetje waar. Hoe kan je aan ja. een man zien hoe seksueel hij wel of niet is? Nou, je kunt het uh, zien uh, in ieder geval aan zijn buik. Als hij uh, zo'n dikke bierbuik heeft. Ja? Ja, en die zie je steeds meer. Je mag eens opletten. Dan belooft dat niet zoveel goed. Een dikke bierbuik niet goed. Want nee, wat nee. doet dat met, uh, met de sex drive? Nou, uh, buikvet is sowieso niet zo goed. Hè, voor de doorbloeding in het algemeen. En zeker de doorbloeding naar je genitaliën, Dus naar je erectie. Die uh, vaak minder wordt als je heel erg dik bent. En, uh, dus uh, dat, dat is niet zo goed. En het is natuurlijk sowieso... Uh, als je er lekker strak en gespierd uitziet... Dan betekent het dat je een goede conditie hebt. Go uh, goede, goede hart- en bloedvaten. Goede doorbloeding. Dus uh, ik zou gaan voor een uh, gespierd, uh, slank iemand zonder bierbuik. Wauw. Ja. Goedendag en welkom in Café Lust. De komende twee, drie uur, twee omdat vanaf twee uur het in één keer straks drie uur is, gaan we het hebben over het onderwerp wat ik echt alleen maar kan behandelen wanneer zij in de studio is. We en ik het ben er. Je ik bent ben er. er. Wil Berghuis, is onze vaste seksologe in de studio en we gaan het Twee uur lang hebben over libido. Ja. Vrouwen libido, mannen libido zit daar een verschil tussen. Hoe libido werkt in je hoofd, in je hart en natuurlijk in je lijf. Ik denk dat je heel veel gaat leren de komende twee uur. Heel veel gaat horen aan verhalen. Er komen heel veel vragen voorbij, stel ik me voor. Want dat is wel een beetje het idee van vannacht. Café Lust staat geheel in het teken van jouw vragen aan Wil oh, ze, zit, ze zitten nu toch, dus pak je kans, pak je moment. En we hebben er zin in dan, hè? We hebben er ontzettend veel zin in. Ja, hoe kunnen ze ons bereiken? Dat is natuurlijk de vraag. Jij zit natuurlijk thuis op de bank of lekker in de auto. En je denkt, ik, ik heb eigenlijk wel een vraag over mijn seksdrive. aan Wil dan moet je even bellen. 0800-1121. 0800-1121. Als je even wil bellen. Misschien durf je niet te bellen. Dat kan. Kan je ook even mailen. Dat doe je naar lust.bnn.nl. En misschien ben je zo'n snelle 2.0-gozer uit 2012 of een 20 chickie? Dan uh, kan je sms'en. <laughs> Alsof dat zo modern is. Doe dat naar 9090. Tikker wordt je lust in. Laat een spatie vrij. En dan jouw vraag over libido. Aan onze Wil Berghuis. Wil, ik heb nog meer libido-mythes. Ja. Yeah. Er komen vragen voorbij. Ik heb heel veel fijne muziek. Maar ook onze vrienden in Boyd's Bar. Aha. De collega's, de bnn collegas die openhartig praten over hun eigen seksuele driften. Dat allemaal straks. Maar ook heel veel fijne muziek. We beginnen met uh, Love Drunk. Dat vind ik wel leuk.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 Welkom, nacht. Je luistert naar de grote libido-show. Zaterdagnacht BNN, je luistert naar lust hoor. Maar vannacht hebben we de grote libido-show. Libido, wat is het, hoe werkt het en, en wat is het verschil tussen mannen en vrouwen-libido? Dat uh, horen we straks van jou, Wilberghuis. Mm -hmm. Bij ons de hele nacht in de studio, ik vind het fantastisch mooi. Maar voordat we de professionele uitleg van jou krijgen, eerst dan even de leken-uitleg. Alhoewel, ik weet niet of je BNN-medewerkers leken zou... of een kunnen of mogen noemen, zijn toch meer ik. ervaringsdeskundigen. Wij vroegen het inderdaad aan Frank, Edwin, Sophie, Arco en Betten. En uh, dit is wat er dan ervaringsdeskundig voorbij kwam. Nou Olaf, libido, ja dat bestaat. <laughs> Hij het kan het zo, zo ontzettend fluctueren? Een libido, ja. ja is echt, soms echt wekenlang echt. Maar waar ligt dat? aan? de deur slaan. Ja, dat weet ik dus niet. Daar ben ik heel benieuwd naar. Hoe dat met je hormoonhuishouding te doen heeft. Of dat je gewoon echt lekker in je vel zit het dan beter is. Of. Het kan zo verschillen. Ja, ik kan echt Mannen zo... hebben geen cyclus, hè? Nou, dat, dat, denk, je dat ja. denk jij maar. Hebben jullie een stiekeme cyclus? <laughs> een stiekeme cyclus. Ja. Maar hoe zit het dan met de dames? Ben je, ben je geiler als je. Ja, er dus zit wel, dus wel zo'n vier weken verlopen in, ja. Ja? Oh, daar heb ik geen last van. Nou, ik wel. Vertel, ja? vertel. Ja, ik wil alles horen. Ik, nee, het is niet, ik heb niet zo dat ik de ene week meer dan de andere week... en dat het dan elke maand hetzelfde is. Maar wel dat je dus inderdaad van die periodes hebt... dat het wat meer is dan wat, en dan weer wat minder. Bij mij is het wel zo, als ik eenmaal... Begin weer met geiligheid, dan is het ook. Dan heb, dan heb ik ook steeds meer behoefte. Als de nou. tijdje een beetje wat lager is, dan kan ik ook weken denken van. Oh, hoe ja. komt er dan weer uit? Nou ja, om op een gegeven moment tussen je benen te kijken en dan hardop te denken van. Jij, bent er, jij bent er niet alleen om mee te plassen. <laughs> en dan? Nou ja, het is ook een beetje. Het, dit weer helpen voorbeeld wel. Ja. Als je s ochtends dan uit het donker, in het donker weggaat en in het, avond in het donker weer terugkomt en je denkt van brr, koud buiten. Ja, is niet. Echt maar dat heel is toch juist ook een goede me, reden jou. om dan heel warm onder een deken te gaan liggen met iemand anders? Ja. Dat is waar. Maar je gaat niet. Als je iemand hebt. Maar als je niet iemand hebt, dan ja. denk je niet echt op zoek ja, op de avond dat als het koud is en donker. Uh, wat uh, ik, had, uh, wat yeah. ik zo grappig vind met seks is dat als je het dan niet hebt of niet kan krijgen, dan is het zo'n issue: het is echt een gigantisch <laughs> ding. Maar als je er genoeg van hebt, dan, dan denk je er eigenlijk ook niet eens. Dan is het gewoon helemaal chill. Ik, ik, gewoon, ik heb wel eens yeah. gehad dat ik dan drie maanden uh, geen seks had gehad. Stroom. Omdat ik in het buitenland zat en, en monogaam moest blijven. En, en dat ik dan zelfs bij een lopende kraan nog dacht. <middels> <Nee? middels> Zo'n lamp in de kraan. Nou ja, dat, dat, dat deed me dan denken aan, aan al, een ejaculatie, broerde. ik weet het niet. Het was gewoon, oh, ik dacht, ik, ik associeerde alles met seks gewoon. Maar monogaam moeten blijven, dat, dat, is ook zo, dat is toch een beetje van, ik mag geen koekje hè mama? Nee, ik ik precies, ja, alsof je, je in een soort kuisheidsgordel zit. Je moet met jezelf zit. spelen, voordat dat ook bij het monogaam Ja, staat. maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar niet, dat ik daar niet zo heel veel voldoening uit hou, hoor. Oké. Okay. Nee, het is echt... Uh, nee. Het is absoluut vergelijken. vergelijkbaar. Ja, ja. ja nee, dat is echt niet vergelijkbaar. Nee, nou, dat vind ik ook niet. Heel nee, maar dan kan je wel een beetje ontladen. Ik denk dat maar, voor mannen... Maar ook als ontladen je kan is. toch als man ook nog zo heel lang op je hand gaan zitten dat er geen groen meer in zit en dat het dan net is alsof het een iemand anders hand is. Is dat ja. niet een fabeltje gewoon? Dat werkt niet zo heel goed. Nee. Ja, de fabels worden van de feiten gescheiden vannacht in de show over Libido. Allereerst, Olaf die zei ja, het lekkere weer, ja. het lentweer dat ze aankomt, dat heeft ja. dan ook wel invloed op, uh, op het libido. Ja, dat heeft absoluut invloed sowieso op je welbevinden, hoe, hè? Ik, ik heb dat ook heerlijk deze week, joh. oh super, heb je overal weer zin in, nou dat zegt het al, hè? libido is hetzelfde als zin in seks. Dus uh, ja, als het weer mooi is, dan krijg je ook weer zin overal in. Dus ook in seks. Hoe zit dat, hoe zit dat in landen, zoals bijvoorbeeld Suriname... maar mm -hmm. eigenlijk heel veel landen over de hele wereld... waar de seizoenen niet zozeer... waar je gewoon soms een seizoen hebt waar er wat meer regen valt... Mm -hmm. en soms dan niet, maar waar het altijd lekker weer is. Zijn die mensen ook altijd geiler? <lacht> Hebben die altijd meer zin in seks? Omdat ja. die zon er altijd is. Nou, ik, ik, ik, ik zou niet weten of daar wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is... maar ik kan me er absoluut van alles bij voorstellen. Zon? Goed. Ja, temperatuur, hè? want je hebt het niet alleen over zon... je hebt het dan over licht en over temperatuur. Ja, lekker warm, ja, heerlijk. Ja, als het koud is, ik kan me voorstellen dat, dat ze in, bij de Eskimo's... Ja, gewoon veel minder zin hebben om te vrijen dan uh, in Suriname bijvoorbeeld... <lacht> Ah, zou ah, het zou eens kunnen. Het is ja. toch aardig om eens te onderzoeken. Ja. Wat in Boitsbar ook voorbij kwam is... Um, uh, volgens mij zei Bette dat... Ja, mm -hmm. maar mannen hebben toch helemaal geen cyclus. Dat hebben alleen vrouwen. En toen maakte Olaf de grap. Nou, nou mannen hebben ook een cyclus hoor. Want het uh, zou best kunnen dat wij ook een cyclus hebben. Ja. Is dat zo? Qua nee. seksuele drift? Uh, nou, qua seksuele drift is wat anders. Maar als je het over een hormonale cyclus heb, hebt, zoals wij vrouwen allemaal kennen, hè, mm -hmm. wij, wij hebben dat gewoon. En uh, afgezien daarvan, je hebt vaak ook nog klachten van je menstruatie. Dus dan ben je ook sowieso eigenlijk al een week een beetje uit de running seksueel ja, gezien. Ja. ja, je voelt en, je niet uh, uh, echt top. Nee, en de meeste vrouwen willen ook niet vrij hoor, als ze ongesteld zijn. Dat vinden ze echt helemaal niet prettig. Uh, mannen hebben dat natuurlijk niet. Hè? Nee. Dus uh, hun hor uh, hormonale niveau blijft eigenlijk uh, ja, hun hele leven... kan wel een beetje variëren, maar blijft vrij constant. Ja, dat hebben ze gewoon voor op vrouwen. Wij hebben natuurlijk de menstruatie. Ja. Hè? Uh, als we zwanger worden dan nog de zwangerschap... en daarna weer uh, het herstellen van zo'n zwangerschap. Uh, dan uh, de overgang... Nou ja, er is nogal wat. Hè? Dus hormonaal bij vrouwen, ja, echt wat dat betreft. Uh, altijd, Gebeurt er uh, van alles. Ja, het is altijd wat. Ja. Gaan we vannacht over praten? Het liefst met jou. Als je mee wilt praten, kan dat natuurlijk 0800 1121 of even sms'en. Naar 90-90, tik het woordje lust in, uh, even een spatie vrij laten. En dan je opmerking of je vraag. Want uh, vragen staat vrij. Ja. Er mag van alles gevraagd worden ja. over libido. En andere dingen misschien En misschien. andere dingen misschien ook. Je ja. bent er toch. Je bent onze huissexoloog, Dus, dus ja, alles mag voorbij komen. Even, misschien een domme vraag, maar even helemaal terug naar de basis. Want ik, ik gooi het woord links en rechts uit. Libido, libido. Mm -hmm. Wat is het eigenlijk precies? Nou, het woord libido uh, betekent uh, verlangen. Dus uh, zin. Dat is het eigenlijk. Hè? Van hoeveel zin heb je? Tegenwoordig praten we ook liever over zin of verlangen in plaats van over libido. Maar iedereen weet eigenlijk wel wat dat betekent. En, uh, iedereen ja, heeft er wel een gevoel bij. Ja, dat. ja van ja. Hè? heb je zin? En sommige mensen hebben echt zoiets van: ja, de, de, de zin moet uit de lucht komen vallen het moet spontaan dat hoorde ik net ook al zeggen het moet spontaan gebeuren. Ja, en nou ja, daar valt ook nog wel wat over te zeggen. Dat is ook niet altijd zo. Zeker niet voor vrouwen. Oké. Okay. Nee. Heel goed. Spannend. We gaan het hebben over het verschil in libido tussen mannen en vrouwen. Ja, ook zo En waarom ding. het niet altijd spontaan hoeft te zijn. Er komen al wat sms'jes binnen. Ik ga er zo een aantal voorlezen. Bel. Bel en klets met ons mee. 0800-121. Nu een van de hardste bands. Ze schreeuwen altijd. Maar ze kunnen ook heel mooi fluisteren. Tijdens ze bij Giel, Giel Belen, 3 FM, ochtendshow. En uh, absolute favoriet van mij, Triggerfinger. Je bent depressief en je slikt daar medicijnen voor, of komt heel veel mensen dan is dat natuurlijk prettig dat je daar medicijnen tegen kan slikken als je daarvoor kiest, maar niet al te goed voor je zin in seks. Nicole, goeienacht. Hi, hi, welkom in de show. Dank je, Wil Berghuis zit hier en yeah. zij weet alles, dus steek van wal. Ik heb heel even verteld uh, waarvoor je belde, maar uh, wees, uh, voel je vrij om. Uh, Hetzelfde vertellen. Vertel Nico. Ja, wat ik, ik hoor een echo, maar goed, het zal wel goed zijn. Ja, wij horen jou heel goed. Dus als jij je niet al te gestoord voelt door de echo... dan uh, <laughs> zeg ik, ga ja. door met wat je wilde vragen. Wat ik een heel lastig probleem vind, ik heb een uh, depressieve stoornis. Mm -hmm. En dan moet ik echt pillen voor slikken. Ja. Vroeger uh, had ik zoiets van, nou, dat doe ik dan niet... Maar dan werd ik heel depressief en dat moet ik echt dus wel doen. Mm -hmm. Maar die, die uh, hebben een invloed uh, dusdanig dat je libido dus helemaal 0,0. Ja. En ja. ik heb een hele lieve vriend, die heb ik al 18 jaar. Mm -hmm. en we hebben een zoon, die wordt dus inmiddels 18. Maar hoe trouwer ik slik, hoe minder mijn libido is. Ja. En dan kun je eigenlijk niet, je kunt niet van je partner verwachten van hé, uh, hey, wij doen gewoon niet meer aan seks, want uh, ik heb nu eenmaal uh, pillen nodig. Mm -hmm. Dus ik voel me af. Um, als je toch moet slikken, kun, ja, kun je er wat aan doen. Of zijn er andere methoden of zoiets om dat een beetje ja. op te krikken? Nou, het is dus, dus best een want dilemma, ik... uh, Nico, waar ja. heel veel uh, mensen mee, uh, mee zitten. Ik weet niet uh, hoe lang jij al die, uh, die pillen gebruikt. Nou, ik heb het jarenlang tegengehouden. Ja, dus, eh, dat was seksueel allemaal hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment werd ik gewoon te depressief. Dus sinds een jaar of tien slik ik toch wel regelmatig. Ja, ja en, dat is al, al een hele tijd, gewoon... hè? Wat zei je? Dat is al een hele tijd. Ja, maar ja. meestal uh, kan ik het zo doen dat ik in de zomer uh, even kan stoppen. Mm -hmm. Wat verandert je er vindt, dan, dan moet voor ik jou? sowieso slikken. Nicole, als jij zegt dat je in de zomer even kan stoppen... wat merk je dan echt dat die zin in seks terugkomt? Nee, dan merk ik dat de depressie dus terugkomt. Ja, oh, alleen ja. de depressie komt ja. terug, niet ja. de zin in seks. Ja, nee, ook de zin in seks, maar die is er wel. Ik bedoel, uh, maar het is... Ja. ja. Nou, weet je wat het, het dilemma is, uh, Nicole? Als je uh, depressief bent, uh, dan, uh, dan heb je ook geen zin om te vrijen. Nee, dat uh, ben ik ook niet houdbaar. Nee, dat is nee, niet goed voor een relatie. Dat kan, dat kan ook niet. En nee. uh, als je antidepressiva slikt, dan uh, vervlakt uh, sowieso hè, vervlakt het gevoel over het algemeen. Ja. En uh, ik leg dat ook vaak uit aan patiënten die antidepressiva slikken. Zo van ja, het is niet zo dat je zomaar kan stoppen. Dat moet je zeker niet doen, want je hebt als het goed is ergens voor gekregen voor een depressie hè, ja. die heel nee, vervelend heb... was. Wat je, ja, je moet blijven slikken. Je kan niet zeggen ja. nou. Ik, ik, merk uh, ook het positieve... ik stop maar. positieve. He? Nou, het positieve is van, kijk, als ik antidepressiva slik, dan gaat mijn relatie beter. Ja. En dan voel je en, je want beter. En dan ben je vrolijker. Ja. Maar je libido gaat dus uh, onderuit. Ja, ja. Nou, dat klopt. Het is, ook, het is ook, een algemeen bekende bijwerking van, oh. uh, van antidepressiva. En ja. ik weet niet welke pillen jij gebruikt. Heb je uh, daar al... nu, nu ja. fluoxetine? Fluoxetine. Dat ja. Dat is een van de nieuwe SSRIs is dat. En dat krijg je via ja. je huisarts. Ja, nou ja, weet en, uh, je... Oxazepam, uh, en uh, ja. ja, Oxazepam is, is geen antidepressieve, maar dat nee, is een dat rustgever. Is ja, maar ook ja. die is voor je libido ook niet geweldig, hè? Dus nee, echt niet. Je, dus je slikt eigenlijk twee soorten medicijnen... die ja. allebei niet goed zijn voor je libido. Maar ja, nee. je zegt zelf al, ik, ik kan er niet mee stoppen... want ik heb het gewoon nodig. Ja, ja dus dat, dat heb ik nu ontdekt. Ja, nou, dat, dat is voor de meeste mensen. Ik heb een mensen. hartstikke lieve vriend... Ja. Ja, en die jongen die kan toch ook niet uh, 20 jaar droog staan? Nee. Maar is, nee. Het, maar is het even voor iemand die iets minder van het onderwerp af weet? Dat ben mm -hmm. ik in dit geval. Het is dus echt zo dat je de keuze maakt tussen of. Ja, kiezen tussen twee kwaaien. Ja. Of niet depressief zijn, maar dan ook geen seksleven. Of wel een seksleven of iets van een seksleven. En, en heel depressief zijn. Dat ja. zijn de enige ja. twee opties. Ja. Ja. Wat nou, er? ja, weet je, ik, ik heb natuurlijk veel mensen die bij mij komen die antidepressiva gebruiken. En dan probeer ik toch altijd uit te leggen van ja, je kunt niet stoppen met die pillen, maar toch kijken of je toch iets van uh, een seksleven toch weer op kunt starten. Ook al heb je vanuit jezelf hè, niet echt die, die drive, nee, maar hoe die doe behoefte. Je dan Gewoon doen. En uh, ja. Gewoon doen, net als iets waarvan je denkt... ja, ik heb er eigenlijk niet zo heel erg veel zin in, maar het moet toch. En uh, kijk, nou is seks altijd een beetje lastig als het gaat om... ik heb er echt geen zin in om, om het gedwongen te gaan doen. Uh, nee, maar, maar het is niet gedwongen, maar ik, ik denk er gewoon niet nee, eens aan. Nou, nee, precies, het, het zit is niet in je systeem. systeem ja, nou. ja, okay. ja. Ja. En, en dat moet je er weer in krijgen door het gewoon te doen. He, dus ik spreek heel vaak met mensen af van... nou. Uh, maak maar een afsprakenlijstje en, en plan het maar gewoon. en uh, Ga maar gewoon lekker beginnen met zoenen en knuffelen. Daar kun je niet zo heel veel kwaad mee. En kijk maar of je toch zo weer een beetje het in je systeem kan krijgen. En, en, hoe, en je zegt, dan begin je met uh, zoenen en knuffelen... Ja. En wat voor soort afspraak maak je dan in het begin? Is dat één keer per maand? Bijvoorbeeld. Is, ja, bijvoorbeeld. Zo een beetje afhankelijk van wat er is. Hè? Als mensen bijvoorbeeld al maanden niet gevreden hebben, soms jaren niet. Ja, dan moet je niet beginnen met één keer in de week. Dat is veel te veel. <lacht> dan dan moet je weer opbouwen. Dat echt. moet je echt ja. weer opbouwen. Nee, want zoenen ja. en knuffelen doen we wel. Oh, dat is fijn, want die intimiteit ja, die is natuurlijk heel erg. We wel... we, Gelukkig de niet. Nee. Nou ja, en bij de seks dan ga je natuurlijk een stapje verder... maar dan begin je ook met die intimiteit, met het zoenen, knuffelen, met een goede sfeer. En dan ga je proberen van, om toch een beetje, ja, als het ware, zin te maken. Dus uh, uh, ja, daarbij moet je natuurlijk wel goed in de gaten houden wat je grenzen zijn. Ja, nee, dat zijn niet zozeer de grenzen. Het is meer dat, dat door, door die pillen... Mm -hmm. Ja, ik bedoel, uh, ja... Het verdooft uh, he, ja. alle depressieve gevoelens, maar ja. het verdooft ook allerlei Klopt. spannende ja. gevoelens. Ja, ja. ja. Hmm. dat is een beetje inherent. Dat is lastig van antidepressiva. Ja, en, en honderdduizenden mensen in Nederland gebruiken die pillen. Dus ik ja. hoor deze klachten uh, zeg maar dagelijks. Jeetje. Ah. Ja. Maar Nicole, is het... Uh, kan je er iets bij? Natuurlijk kan je er iets bij voorstellen. Dat, wil ik, uh, dat is eigenlijk een domme vraag. Maar is dit, is dit iets als Bill zegt, je moet het eigenlijk gewoon weer gaan doen? Ja, Zien het, zie het, het gebeuren? Het is, het, is, ja, het, is, ja, het is eigenlijk ja. heel duidelijk advies. Ja. Mm -hmm. Nee, ik vind het wel iets van. Want, ja, nee, oké, okay, want dan geef je de ander ook een kans natuurlijk. Hè. En, ja. je en je huwelijk, denk en ik. jezelf. Ja. He, want als het niet in je systeem zit, je kunt gaan zitten wachten totdat het uit de lucht ja. komt vallen, maar dat komt er bij jou niet meer. Dus, uh... Nee, nee, inderdaad. Wow. Ja. Nicole, dank dat je uh, als eerste beller in de show. toch uh, over een kleine drempel durfde te stappen en Hartstikke je vraag goed. durfde nou, te stellen. Ja. Top! Maar ik ben blij met het advies. Mooi, dankjewel. Fijn dat je even uh, dat wil je kunnen helpen. Super, dank okay, je wel. Hey, Goeiedag. Dankjewel. je wel. Okay, doeg. Hennie, Hallo. Hi. Hennie. Ja, ik ben Breda. Hi, um... Henny. Wat leuk dat je belt. Henny, we hebben ja. het over uh, libido. Wil zij aan het begin van de show. Je kan toch wel een beetje aan een man zien hoe seksueel hij is. Mannen met ja. bierbuiken zijn over het algemeen minder seksueel dan ja. mannen met. Uh... Plat, Maar ja, je ja. moet er wel zo heen kijken. Geleerd, je... Maar jij, jij ik... Henny, hebt een theorie over dikke nekken? Nou ja, een theorie. Niet ik, maar ik. Uh... Het is zo, ik heb uh, een paar avonden meegemaakt, of lezingen, de Chinese gelaatkunde. Die zegt ontzettend veel van het gezicht. Wacht, wat even hoor, heeft... ik heb even, wat heb je meegemaakt? Wat zegt ontzettend veel van het gezicht? Ch Chinese gelaatkunde. Chinese gelaatkunde. ik schrijf ja, hem even op, ik vind dat het Dat van uh, uh, duizenden jaren studie van de Chinezen. Wat leuk dit? Uh, het is eigenlijk in combinatie met de schedel. Iedere schedel heeft deuken en bulten. Maar en je kunt niet altijd op één ding afgaan, maar wel over het algemeen. Uh, ogen zeggen wat, wenkbrauwen, uh, noem maar op. Net als uh, filosofen hebben bijvoorbeeld van die uh, borstelige wenkbrauwen. die omhoog staan. Oké. Okay. Maar alles, ieder sproetje, nou noem maar op. heeft toch een betekenis. Wow. Uh, nou ja, tot je vijftigste is uh, van boven je hoofd. Uh, tot je onderkant van de neus. En alles eronder is naar je vijftigste. Onder je neus, dat zijn de geslachtsklieren eigenlijk. Onder je neus zitten de geslachtsklieren. Ja, hebben we, het? Als... we hebben het over de mond dan nu? We uh, het... Nee, boven de mond. Tussen boven de, en de mond. Tussen de, ik, ik zit even dan nu. Je aan bovenlip. Aan, ik zit even aan mijn bovenlip, dus daarmee indirect ja. aan mijn eigen geslachtsklieren. Ja, dat, dat, dat is ook uh, wat dat betreft zijn de geslachtsorganen. Maar wat ik eigenlijk wilde duidelijk maken. Ja. Ik heb een keer gelachen met mijn vriendin, ik ging uit en ik had zo'n avondje net de avond ervoor meegemaakt. En toen heb ik gehoord eh, dat mannen met dikke nekken ja, ja. heel erg seksbelust eh, zijn. Dus ik heb natuurlijk eh, die avond met de vriendin in de kroeg op zo'n letter. Oh, en die, oh god, die heeft ook een dikke nek, dus die zal ook wel eh, seksbelust zijn. Je hebt nekken en, lopen kijken, zoals dat mannen bijvoorbeeld borsten kijken, avond in de kroeg. Heb jij nekken lopen kijken? Nee, ja, omdat ik die avond heb meegemaakt. Ja, ja, ja. Oh god, ja. Dat, nee. Ja, dat had je geleerd bij Chinese Chinees gelaatskunde. Chinees geluidkunde, mensen met hele dikke nekken. Die zijn vaak heel erg seksueel of seksbelust. Heb je het ook getest? Dacht, heb je gedacht, nou, nou ik heb ik dat heb nu geleerd. Ga, ik heb al mannen gehad, ja, inderdaad. En het ja, klopte, klopte ik, het in je eigen ervaring? Ja, ja van de andere kant, ik, trek, uh, ik heb hele mijn leven uh, verkeerde mannen aangetrokken. En waarom? Ik ben slank, grote borsten, grote ogen, mooie mond. En, en dan u, en trek middel... je dan verkeerde mannen aan als je een beetje een knappe vrouw bent? Eh, uh, onbewust, schijnbaar. En, en hoe heeft de wetenschap van uh, de dikke nekken daar een verandering in gebracht? Ja, door die, door die Chinese geluidkunde ben ik erop gaan letten. En denk, nou dat zou inderdaad wel eens kunnen kloppen. Ik zie wel skale mannen, en dat is ook een feit... dat zijn bestaande feiten van duizend jaren studie... mannen met een rol in een nek, dat zijn weer knuffelkonten. Ik heb een smal nekje. ik moet uitkijken... ik krijg het heel gauw benauwd als een man mij in één keer omhelst Van, hoe, wegblijven, weet je niet, even afstand nemen. Maar als, het geldt ook voor vrouwen met een dikke nek... ja, die zijn meer seksbelust schijnbaar... Vrouwen, mannen met een dikke nek, Sex Plus. En mij is toen gewaarschuwd. Um, Ze Jij bent vrijgezel, oké. Okay. Um, als je een keer een date hebt, een afspraak. Uh, en je ziet de man onder zijn neus. dus dat zijn die. kenmerken uh, kenmerk van de geslachtsontwikkeling. Ja, ja, die bovenlip je wat waar je het over wordt. Als de bovenlip rood wordt, dan moet je uitkijken. <laughs> Want als de, als de bovenlip rood wordt, een beetje? Wat voor, wat voor gevaar. wat voor ja, gevaar schaalt nou, er dan in die vette? Ik denk aan de seks. Maar het is, het is een ontzettende... Uh, uh, ik vind dit uh, leuk hoor. Ik ga hier wat over lezen over die Chinese gelaatkunde. Nee, maar gelaatkunde. Het is, waar, het is zo interessant. Alles in het gezicht heeft een betekenis. Hun zeggen ook van... een echte militair zul je nooit als een, met een wit neusje zien. Die hebben een neus als naar beneden gerekt van... met de vinger jij, jij, jij. Weet je niet? Nou, ik vind en, het fantastisch. Henny, dank voor deze informatie. Wil wij nemen hè? het mee, hè? Nou, wij absoluut. Nemen Dank je wel, uh, voor het bellen. Ik hoop dat misschien wil je wel reageren. Misschien heb je ook een man meegemaakt met een dikke nek. En, en, en is het tegendeel waar? Lach je er maar een beetje bij zijn dode walrus? Het zou zomaar kunnen. 0800 1121. Of misschien wil je iets anders delen. Het is de grote libido-show... We hebben het over seksdrive, we hebben het over lust, we hebben het ook over liefde. Want die twee gaan toch ook hand in hand. En Wil Berghuis is hier vannacht bij ons in de studio, onze huissexoloog. Dus pak je kans 0801121 om een vraag te stellen. Maar ook via de mail, dat doe je via lust.bnn.nl ik Echt een fantastisch verhaal van die net, <laughs> net, <hè? laughs> ja. ik zag je netten. Ik zag je ook met ingehouden adembeeld, zag ik je ja. luisteren. Ja, dat is waar, maar ik, ik, ja, ik twijfel altijd aan dat soort dingen. Dus, aan dat uh, soort Chinezen. Ja, uh, ja, ja, nee, maar het zal ongetwijfeld. Dus, daar, daar, daar zit natuurlijk een hele geschiedenis achter. Maar of je dat echt zo letterlijk door kunt uh, vertalen naar uh, iemand met een dikke nek... heeft dus heel veel zin in seks. Ja, daar geloof ik niet zo in. Ik ken ook mensen met hele dunne nekjes. Nou, die, die hebben ook... enorm libido. <laughs> die ook lopen te knallen waar je ook niet <laughs> Ik heb van ook wordt. een heel dun nekje en ik ben <laughs> echt dol op knuffelen. Het is misschien uh, een soort richtlijn, maar er zijn ook absoluut uitzonderingen. Precies. Natuurlijk. Ja, wees daar voorzichtig mee. Oké, okay. Beautiful goodbye, Amanda Marshall.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 I keep mine to myself And all the things we never said I can say for someone else Het is open huis vannacht, open lusthuis hier op Radio 1. Alle vragen kunnen gesteld worden aan Wil Berghuis, onze seksoloog. En we hebben het vannacht over libido. Komen mailtjes en sms'jes binnen? Um, Wil, er komt een sms binnen met de volgende vraag. Ja. Gaan regelmatige seksuele fantasieën bij een man ten mm -hmm. koste van zijn zelfbeheersing? Goeie vraag eigenlijk, hè? Ja, ik vind het ook wel een hele goede vraag jou. Ja, ook wel een beetje ingewikkeld, maar ik zal er proberen om een antwoord op te geven. Um, seksuele fantasieën hebben alle mannen. Uh, eigenlijk ook wel heel veel vrouwen, maar ik denk meer mannen. En um, ik denk dat dat niet ten koste hoeft te gaan van de zelfbeheersing. Zeker niet. Misschien helpt het je zelfbeheersing wel. Hè? Als, je, oh ja? Uh, ja, als je een rijk fantasieleven hebt, dan uh, ben je over het algemeen ook creatief van geest... He, waardoor je ook uh, jezelf beter leert kennen. en jezelf misschien ook wel wat beter af kunt grenzen. Hè? Als dat ook een beetje de onderliggende vraag is van. Goh, uh, zou ik daardoor eerder over mijn grenzen heen gaan. mezelf niet meer kunnen beheersen? Ja, want dat zit erin. Hè? Ja, dat zit er een toe. beetje in. Uh, dan hoeft hij daar denk ik niet zo heel erg bang voor te zijn. Hè? Zolang je weet van nou, dit zijn fantasieën. die heeft iedereen. He, dat is helemaal niet erg. Het uh, hangt nog wel een beetje af wat voor fantasieën het natuurlijk zijn. Wat uh, is het burgsex ja, zijn precies, en Ja, precies. Ja, die soort komen voor. Ja, die komen zeker voor. He, maar zolang je, uh, heel veel mensen voelen zich daar ook een beetje schuldig over. He, zo van dat ik dat kan denken, dat is toch wel afschuwelijk. Maar de erkenning van je, uh, je gedachten, van je fantasieën, uh, is al een hele belangrijke stap op weg naar ook die goede afgrenzing. Dus uh, dan hoef je er niet zo bang voor te zijn. Als je ja, je niet bewust bent van wat er allemaal in je hoofd afspeelt. En uh, hè, dan blijft het uh, op een gegeven moment uh, blijft het heel lastig om dat in je hoofd te houden. Dus het is, dus, het uh, is beter om eerlijk te zijn tegen jezelf. Ja. En als man of misschien als vrouw uh, ook soms te constateren van... nou ja, mijn fantasieën gaan soms best ver. Precies, maar het is een fantasie. Maar het is een fantasie. En je dus niks veilig. Mee. Ja, en dat is veilig. Dan blijft het ook veilig. Wanneer worden fantasieën obsessief? Ja, obsessief. En dan ga je een beetje de grens over van uh, hoe, hoe ben je ermee bezig? Ben je er veel mee bezig? Ben je er vaak mee bezig? En obsessie betekent dat je echt ja, de hele dag ermee bezig de hele nacht ermee bezig bent. Dat je uh, je gedachten niet meer kunt verzetten naar andere dingen, naar je werk of uh, naar andere leuke dingen. Ja, dan wordt het echt wel een obsessie. Als het en je hebt, dat functioneren niet in de weg ja, gaat zitten. Ja. Ja, en dat is niet goed. En dan moet je, denk ik, ook daar hulp mee zoeken. Want ja, dat kun je bijna alleen niet, uh, niet meer uh, binnen het, uh, binnen binnen de het gereel uh, krijgen. Nee. Ja. We hebben een beller. Henk, goeienacht. Henk. Ja, goeienacht. Hey, wat goed. We hebben je aan de lijn. Henk, wat fijn dat je belt. Ik hoor mezelf heel erg dubbel. Ik denk dat als jij je radio zachter of uit uitdoet, dat dat. Weg is. Hoor je me nog die is uit. Dubbel? Ik hoor mezelf nog steeds dubbel. Maar, maar dan ik hebben heb we ook gewoon een soort... Nou, nog niet. Komt zo. <laughs> nee, we hebben dan gewoon een 3D-uitzending. Dat doen we ook niet moeilijk over. Henk, jij uh, gaf net aan onze producer Anne door. dat uh, er wordt gezegd dat mannen op asymmetrische vrouwen vallen. Nee. Als dat gaat op, qua gezicht. Of symmetrische vrouwen juist. Nee, dat heb ik niet gezegd. Oh, wat heb je dan ik wel gezegd? Ik heb een hele documentaire op televisie gezien. Die zingt inderdaad rond. Ja. En daar werd beweerd dat mannen, en misschien ook wel vrouwen, op symmetrische gezichten vallen. Wil die knikt, ja. Wil berghuis. En dat ging terug tot uh, hoe wij naar baby's kijken. En oh. toen ik dat hoorde, schrok ik mij werkelijk te pletteren. En toen dacht ik, wat heeft dat nou met elkaar te maken? Maar leg mij dat eens dus uit. Ik heb die documentaire niet gezien. Dat was jaren geleden. En het ging over symmetrie in je gezicht. En dus. wat heeft dat dan te maken met baby's? Wat zeg je? Wat heeft dat dan te maken met hoe wij naar baby's kijken? Nou daar zou het mee te maken hebben dat een perfecte baby er heel erg symmetrisch uitziet. En uh, Nou ja, ik kon die link niet zo leggen. En ik raakte helemaal een beetje het spoor kwijt toen ik uh, eens naging op welke vrouw ik nou eigenlijk gevallen ben in mijn leven, ik ga een tijdje mee, en het waren juist vrouwen die een tikje asymmetrisch waren. En dat bedoel ik mee, de ene wenkbrauw wat hoger dan de andere. Oh. Mijn vraag is, is dat eigenlijk wel normaal? Voldoen ik wel aan de norm? Oh. Ja. Hallo Henk, ik uh, ga me er even mee bemoeien. Dat mag ja. uh, Allereerst even op, over die documentaire. Ik, uh, ik weet, ik, het komt mij bekend voor het ja. verhaal. Ik, uh, ik heb niet alleen die documentaire, die, die zal ik vast ook gezien hebben, maar ook wel eens het een en ander uh, gelezen hierover. Eh, dat uh, ze hebben onderzoeken gedaan in Amerika, was dat bij Amerikaanse studenten. Uh, die hebben ze naar foto's laten kijken uh, van allerlei mensen met soorten gezichten. En er blijkt dus dat, uh, dat mensen een voorkeur hebben voor inderdaad de symmetrie. En uh, wij vertalen dat dan als... Uh, dat zie je ook vaak in, uh, in mooie mensengezichten, modellengezichten. Dat, die zijn symmetrisch. Hè? Er, er zit uh, helemaal niks scheef of schots en scheef. Dus dat klopt wel, en, um, en dat we dat ook bij baby's en bij kinderen zijn natuurlijk ook mensen, dat we dat precies hetzelfde vinden. Een mooie baby heeft ook een heel sy mooi symmetrisch gezicht. Mm. He, dus uh, daar hoef je niet van te schrikken. Dat, dat is eigenlijk heel normaal. Hetzelfde hebben we ook bij dieren, hebben we bij meubels, hebben we bij <laughs> heel veel een soort andere dingen. Zijn. Ja, okay. He, wat we mooi vinden, uh, dat, dat is over het algemeen ja, voor alle mensen wel zeg maar, grotendeels uh, gelijk. Er moet een bepaalde symmetrie moeten in zitten. We in van rommelig en uh, ja, dus uh, dat is voor heel veel mensen is dat hetzelfde ja dus dat klopt. Ja maar daar wil ik wel eens iets over zeggen als dat mag. Hmm. Tuurlijk! Het is jouw moment Henk. Uh, ik, ik vind mensen in het algemeen en vrouwen in het bijzonder die zo poesmooi zijn hmm. volgens de media Vind ik over het algemeen helemaal niet zo. Nee, goed nou dat uit. klopt ook wel. Als jouw partnerkeuze is een hele andere. Hè? Dus jij bent meer. Dat wil niet zeggen dat iedereen dat moet vinden. Dus ja, als jij dan zegt van nou. Nee, jij zegt van nou, de vrouwen waarop ik val, die zijn over het algemeen wat. Uh, ja, die zijn wel asymmetrisch. En die hebben juist een heel leuk persoonlijk iets. Wat, wat mij weer heel erg aantrekt. Ja, maar, en Henk, je bent ook niet alleen. Want ik kan me herinneren. In een interview uh, dat werd gehouden met Jeroen Pauw... van Pauw Witteman, mm -hmm. ja. predator, die zei ook over zijn, uh, over zijn voorkeur voor vrouwen. Ja. Ik vind het juist leuk als het net even niet zo voorspelbaar Precies. aantrekkelijk is. Maar als ja. er net even een neus, net even een tikje te lang is... of net ja. even iets anders, of net even een, een gekke moedervlek. Dus jij en, ik bedoel, Jeroen Pauw toch wel uh, zeer succesvol. Dus en uh, Ja, ja, ja nee. populair bij de dames. Die zitten dan dus op één lijn. Je bent niet de enige Henk. Echt ja, ik vind niet. het leuk. Ja, hè? Dat Jeroen Pouding, dat, dat, die... dat steek je even in je zak. Zak ook doen, hoor. Ik heb Ik karaktervols. Ja, ja absoluut. Ik ben met maar je... ik ben wel een beetje met Rillingen over die Chinese uh, Ja, vond je dat vreselijk? Waarom? Nou, je kunt dat helemaal niet voorspellen. Ik moet een beetje denken aan die theorieën van Lom, Lombroso. 150 jaar geleden, dat je aan de buitenkant van iemand kon zien of hij uh, crimineel was. Ja, daar ben je totaal niet mee eens. Jij zegt, je kan op geen enkele manier aan de buitenkant zien... hoe iemand uh, dus ook met zijn seksualiteit in elkaar staat. Ik ben het wel een beetje met je eens, hoor, nee, Henk. Klopt. Ik zei net ook, je moet, je moet daar voorzichtig mee zijn. Hè, want er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. En uh, ja, voor, het voor je het weet, uh, uh, ga je ook daar weer een norm aanleggen. Dus dat ja, uh, moet je niet van, doen. Maar. Ja, nee, dat klopt wel. Ja. Ja. Henk, dank dat je belde. En goed ja, dat, dat we erachter zijn gekomen... dat je iets in overeenkomst hebt met Jeroen Pauw. Ik hoop dat jij ook belt. Misschien wil je ook even een het zakje doen... een eigen verhaal vertellen of een vraag stellen aan Wil. Kan allemaal. 0800-1121. 0800-1121. Wil, straks moeten we het weer hebben over een mythe. Aha. We hebben heel veel mythes. Aha. libido mythes, Maar we hebben ook heel veel fijne muziek. Het is een man met een enorme bierbuik. Ik denk niet dat er alleen maar bier <laughs> in die buik zit... maar er zitten ook chicken wings mm. en weet ik veel wat in... Maar hij heeft toch ook seksappeal, want hij staat op het podium... en dat vinden vrouwen aantrekkelijk. En hij heeft een prachtige stem. CeeLo Green met It's OK. Stelling, tweede mythe over libido van vannacht. Wil hij is voor jou? Mm -hmm. Het libido van een vrouw is gemiddeld altijd lager dan bij een man. Of dan van een man, moet ik natuurlijk zeggen. Is ja. dat waar of is dat niet waar? Uh, ja, ik zou zeggen waar. Ja? Yeah. Oh, oh, shit, hè? <laughs> shit, hè? Oh. Algemeen, hè? Algemeen. Ja. Dus ja. ik zou het woordje altijd eruit laten, maar in het algemeen uh, kun je dat wel stellen. Hoe komt dat toch? Ja. Ik, ik zeg altijd maar, vrouwen biologisch gezien uh, zijn gemaakt om te baren... en mannen biologisch gezien zijn gemaakt om te zaaien. Dus daar zit, daar zit al een verschil. En uh, dat, dat is ook onderzocht. De doelen van een vrouw om te gaan vrijen is niet zozeer... Uh, zoals bij de man is dat uh, penetreren en klaarkomen. En uh, bij vrouwen is dat intimiteit en begeerd worden. Ja, En dan hoef je natuurlijk niet alleen met seks, dan kun je ook nog met andere dingen. Nee, dat dingen. kan ook. Je kan ook... Intimiteit hebben in het dagelijks leven of je begeert voelen ja. terwijl je staat te koken en je vriend iets zegt tegen ja. de, je. Dus ik denk aan. dat het ja. toch wel met name een biologische uh, grondslag heeft. Het mannelijk orgasme heeft biologisch nut, het vrouwelijk orgasme helemaal niet. Nee, wat ik juist nog vind, Als het cadeautje, hè? ja, ja, Wij ja, hoeven ja, maar niet ja. Om een vrouwelijk orgasme te hebben, maar we kunnen het wel. Ja, dat is fijn. Ja. En de zin in seks bij vrouwen werkt echt anders als bij mannen. Uh, uh, Leg het bij, eens uit. Er, uh, zit, er zit natuurlijk ergens een lustmaag te luisteren. Ja. Iemand die voor het eerst dit programma beluistert mm -hmm. en die denkt: Zit daar verschil tussen? Ja, daar zit verschil tussen. Hoe werkt het anders? Uh, bij vrouwen, uh, als je naar seks kijkt, zoals wij seksologen dat allemaal doen, biopsychosociaal heet dat dan. Dus we kijken zowel naar lichamelijke factoren, psychische factoren als uh, sociale omgevingsfactoren. Dan kun je in het algemeen ook weer stellen dat uh, die drie factoren bij vrouwen allemaal in orde. Het moet allemaal tip-top in orde zijn. Hè? Dus ze moeten zich lichamelijk goed voelen. Uh, je moet lekker tussen je oren zitten. En je vriendje moet ook nog lief voor je geweest zijn. En het moet goed gaan op je werk. Oh en, my god. Het uh, uh, is uh, stress. Ik uh, krijg helemaal uh, ja, stress van een Ja, maar ja, zo werkt het yeah. bij vrouwen. En bij mannen is het iets anders. En mannen moeten eigenlijk alleen maar lichamelijk goed in hun vel zitten. En dan kunnen ze eigenlijk altijd wel vrijen. Dus uh, wij vrouwen kunnen ook niet vrijen met een man als ruzie hebben gehad. En mannen wel, die zeggen... Ja, joh, als we dan weer zijn dan is het weer goed. En goed een vrouw zegt... Uh, nee, het moet eerst goed zijn en dan kan ik pas vrijen. Ja, ja, ja, ja. Dus ja. Daar zit wel, het werkt net andersom. Ja. Ik krijg een sms binnen, Wil. En ik moet even goed lezen. Het is een sms van een dame die... Uh, ik weet niet wat ik eruit lees... Uh, of net haar werk is kwijtgeraakt... of net uh, op het punt staat haar werk kwijtraakt. Maar ze zegt... Mm -hmm. uh, problemen op het werk... Financiële stress. Ik merk dat mijn libido minder wordt. Absoluut. Wat doe ja. ik eraan? Ja. Nou, weet je, in het, deze, het probleem van deze ja, tijd. Ja, is echt deze tijd. Ik, ik uh, hoor ontzettend veel mensen die bij me komen van... Uh, ja, we, we raken ons werk uh, kwijt. En we moeten misschien ons huis verkopen of ons huis staat tot kopen. We krijgen het niet. Nou ja, allemaal financiële ellende. En uh, die nemen dat mee in bed in. Daar lig je wakker van. Financiële problemen zijn afschuwelijk. Die scoren heel hoog als het gaat om stresserende factoren. Want wat gebeurt er? De onzekerheid die hoort bij financiële problemen. Wat, ja. doet, wat doet dat dan met het lijf? En wat ja, doe dat met het hoofd? Ja, dat geeft stress. Daar, daar lig je over te piekeren. En uh, van, oh, dan kan ik volgende week alle rekeningen nog wel betalen. En uh, da, nou ja, daar ben je gewoon in je hoofd mee bezig. Dus dat neemt veel ruimte in. Hè, waardoor er minder ruimte is voor andere leuke dingen. En het Front is spanning. heel lastig om, om, om moeilijke problemen... Hè, als het echt zware problematiek is, om dat te parkeren. Om te zeggen van, nou, dat, dat laat ik nu even los. Hè, en ik ga me nou even richten op mijn leuke, lieve partner. En ik ga nou even vrijen. Dat kunnen met name vrouwen niet. Nee. nee. Nu, uh, nu, als je het nieuws volgt, um, veel onzekerheid, deze crisis waar we het over hebben. Daarvan is het einde nog niet in zicht. Nee. Nog lang niet, misschien zelfs. Wat is nou het voornemen dat je moet uh, maken voor jezelf? Stel je voor dat we nou nog drie, vier, vijf jaar... Mm -hmm. In crisissituaties zitten. Ja, wel, ja. Welk voornemen heb je dan met betrekking tot je liefdesleven? Of zou je welke stelling zijn moeten innemen? Nou ja, ik denk dat je sowieso uh, gewoon uh, lekker van elkaar moet blijven houden. Is ook in moeilijke tijden. En maar je wel moet realiseren dat, uh, ja, dat het allemaal niet zo makkelijk is. En, uh, maar probeer ook een beetje toch, hè, wat ik net zei, dat los te laten. En je toch ook met leuke dingen bezig te houden. Want je leeft ondertussen natuurlijk gewoon door. Mm. En je weet niet hoe lang het nog gaat duren en hoe erg het nog wordt. He? Of misschien wordt het wel heel snel beter. Ja, dan kun je wel van wakker liggen, maar dan kun je verder niet beïnvloeden. Dus ik, ik zeg ook altijd tegen mensen... probeer de dingen die je niet kunt beïnvloeden. He? En ja, probeer dat ook los te laten. En Dingen waar je wel wat mee kan. Ja, stop daar wel energie in. Dat mag. Ja, maar, uh, ja wat ja. jij eerder in de show ook zei... Met name vrouwen hebben het idee dat zin in seks... een soort uit de lucht moet komen van, ja, ja. Nee, nu voel ik het echt. Soms moet je zin maken. Ja, een beetje sex. wel. Ja. ja, ja, Ik heb hele mooie muziek. Simply Red. Sunrise. Dat doen we dan even. Omdat we hopen dat de zon snel weer gaat schijnen... in dit donkere dal van de crisis. Opoëtisch, ja, hè? Mooi. Ja, mooi. En terwijl je geniet van fijne muziek, zaterdagnacht op je radio... hebben we ook fijne gesprekken over libido. Straks is het niet twee uur, maar in één keer drie uur. klok gaat een uur vooruit. gaan echt de lente in qua gevoel. Wat zou dat doen met je libido, hè? Nou, goede dingen. Goede dingen. Daar gaan we het in de tweede <lacht> uur over hebben. En ook schuiven even aan uh, onze regisseur Anne. Regisseur-producer. Regisseur Die gaat vertellen... Dat soms in fases van je leven je toch zomaar een ongelooflijke aantrekkingskracht op bijna iedereen kan hebben. Anne is zo'n vrouw waar mannen en vrouwen wild van worden. Ik kan je vertellen, dat overkomt mij namelijk ook ontzettend vaak. Zij gaat straks vertellen hoe dat dan zit. En dan mag jij dat uh, doorgronden, want dat nou. willen we natuurlijk eigenlijk allemaal. Maar in, uh, in dat tweede uur gaan we, het, gaan we het nog over van alles hebben. Ja, van alles. We gaan het ook hebben over middelen, voedsel, maar misschien ook... Uh, medicijnen en andere trucjes die de lust kunnen opwekken. Ja, we, we hebben hier allemaal chocola staan en uh, lekker oesters, rode Ah, Oh, hadden we maar oesters hier. Hadden we maar. Dat zou echt fantastisch zijn. Maar um, lust is niet alleen Wil en ik die in de studio met elkaar lopen te praten over het onderwerp. Lust is vooral Praten met jou. Dus als jij een vraag hebt. Want ze zit hier. En ze zit hier natuurlijk niet voor niets aan wil. Of je wil uh, een opmerking maken. Dan kan dat allemaal. 0800 1121. 0800 1121. Mailen mag ook. Dat doe je naar lust.bnn.nl. En je kan zelfs sms'en. Wat zijn we modern. Dat doe je naar 9090. Tik een je lust in. Laat een spatie vrij. En uh, um, gooi je vraag of op je opmerking erin. Wil? Ja. We hebben nog een aantal secondes voordat het nieuws er aankomt. Straks ook nog een mythe die we gaan bespreken. Ja. Maar even, even heel kort. Ja. Oesters? Goed voor de, de, de seksendruik? Dat is nooit bewezen, maar uh, ja, mensen genieten ervan. En als je geniet, kom je in de stemming. Dus uh, zeker doen dingen doen, uh, die lekker zijn. Ik wil oesters. Ik hoop dat ik ooit zo <laughs> bekend en populair word... dat als ik dan zaterdag nacht een radioshow maak... dat er dan altijd oesters klaarstaan en champagne. Dat is een droompje van me. En.